Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De wolk met vulkaan levert morgen waarschijnlijk geen problemen meer op voor het vliegverkeer in Europa. Een gespecialiseerd centrum in Londen denkt dat de aswolk vannacht vanzelf in de lucht oplost. De wolk die ontstond na een vulkaanuitbarsting op IJsland afgelopen weekend heeft minder overlast veroorzaakt dan werd verwacht. Wel werden gisteren 500 vluchten geschrapt, vooral in Noord-Ierland en Schotland. Sinds vanochtend stoot de vulkaan geen as meer uit. De IJslandse overheid is daarom vandaag begonnen met schoonmaken van de gebieden die door de asregen vervuild zijn. De winkelketen Hans Textiel is failliet. In februari had het kledingbedrijf nog geprobeerd om alle 160 filialen over te doen aan concurrenten Zeeman en DiBra. wat lukte voor 100 van de winkels. Het personeel van de overgebleven 60 winkels wordt nu alsnog ontslagen. De 100 man personeel op het hoofdkantoor is in februari al ontslag aangezegd. Het Zwitserse kabinet wil af van kernenergie en helemaal overschakelen op duurzame energiebronnen. Het land heeft nu vijf kernreactoren die zouden moeten worden ontmanteld zodra ze zijn afgeschreven. Over ruim 20 jaar zou de laatste Zwitserse kernreactor dicht moeten. Het parlement in Bern vergaart het volgende maand over het kabinetsplan. Afgelopen zondag deden ongeveer 20.000 Zwitsers mee aan een betoging tegen kernenergie. Net als in Duitsland heeft de nucleaire ramp in Fukushima in Zwitserland geleid tot een anti-kernenergie stemming. De Israëlische schaker Gelfand is de uitdager van wereldkampioen Anand uit India. Gelfand won het kandidatentoernooi voor de wereldtitel van de Rus Krizoek. Na vijf remisepartijen partijen won Gelfand de beslissende zesde partij. De tweekamp tegen titelhouder Anand is volgend jaar. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Morgen veel bewolking en vanuit het westen buien, mogelijk met onweer. Wordt er maximaal 21 graden. Dit was...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 Is Richard Buitenek. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek techniek wordt vanavond verzorgd door Herman Harms. Welkom, Herm. dankjewel, Herman. Dankjewel. Vanavond uh, hebben we geen uh, Mebel van Dung in de uitzending. Zoals wel in de krant uh, stond vermeld. Maar uh, ja, Mebel is ziek geworden op het laatste moment. En uh, ja, ze kan natuurlijk uh, niet uh, komen. Maar gelukkig hebben we een, uh, onze gast van uh, juli. Die gepland in juli. Hebben we naar voren kunnen halen, zeg maar. En uh, dus die zit hier vanavond. En dat is uh, Bart van Baarzen. Bart, heel erg welkom. Ja, dankjewel. Goedenavond. Uh, nou, Bart is uh, assessor, coach. En uh, ik kom er net achter dat we tot dezelfde... ...club, hoe zeg je dat? Dat ja, ja. lid waren. Ja. En dat ik je daar ook eerder bij tegenkwam. Ja, als coach. Als ja. coach. Want ik denk van, heb jij toch een bekend gezicht? Maar nou weten we het. Ja. En hij is ook creatief ontwerper en auteur van coachboeken... ...zoals de Coach Approach en Spirit in Mens en Organisatie. Verder heeft hij nog een cd gemaakt en de man-vrouw test... ...en het man-vrouw kaartspel. En vooral de laatste, daar gaan we het nog vanavond nog verder over hebben. Onderwerpen die vanavond aan bod komen zijn... ...hoe is Bart gekomen tot het onderzoeken van het mannelijke en het vrouwelijke principe in de mens organisatie en maatschappij en het mannelijke en vrouwelijke principe in het algemeen en de man-vrouw test en het man-vrouw spel en natuurlijk besluiten we met een heel mooi gedicht voorgelezen door onze gast en we gaan nu eerst uh, luisteren naar de eerste muziek en dat is anders dan voorheen van, van Tobie. Um, en dat heb ik gekozen om ja, dit nummer Dat is ten eerste een ontzettend mooi nummer. En Tobie is natuurlijk in onze uitzending geweest. Maar uh, het gaat ook over, ik ga het vanaf nu helemaal anders doen. En daar gaat eigenlijk onze uitzending ook over. Dan ik hem nooit aan. ik krijg je rechtstreeks ogen En ik voel voorzichtig mee. Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Bart van Baarsen. Hij is schrijver en coach. En het onderwerp dat we bespreken is het mannelijk en het vrouwelijk principe. We gaan het in dit blok hebben over hoe is Bart gekomen tot het onderzoeken van het mannelijk en het vrouwelijk principe in mens, organisatie en maatschappij. Nou, als altijd een makkelijke Bart van dit programma. De vraag heb ik al hardop voorgelezen, dus aan jou het antwoord. Nou, je had het er net over uh, dat dit nummer ging anders dan voorheen. Ja. En uh, zo begon het eigenlijk. Ik was tien jaar getrouwd. En moet je weten, ik ben als ingenieur opgeleid. En ik uh, kom uit een gezin met vier broers, met een hele masculine cultuur. En mijn vrouw komt uit het gezin met vier dochters. Kijk. En dat was een hele feminine cultuur. Dus op het moment dat we soms woordenwisselingen hadden, was het voor mij een Chinees. Bedoel, we kwamen niet tot elkaar. Mm -hmm. En ik zie nog mezelf zitten op die bank... Dat ik opeens merkte dat zij niet zei wat ze bedoelde, en ik opeens voelde, letterlijk wat ik zeg, dat zij iets anders, dat ze ergens anders zat dan wat ze zei. En dat was mijn openbaring, dat ik als het ware opeens begon te merken: ik kan op twee manieren communiceren. Er zijn twee modussen in mij. En in de ene modus bereik ik er wel, in de andere niet. Nou, dat is eigenlijk de start geweest van een hele lange reis van ontwikkeling. Uh, ik heb veel persoonlijke ontwikkelingscursussen gedaan, ook man-vrouw trainingen. En toen werd het helder dat het vrouwelijke in mij, als het ware, uh, ja, ondergeschikt was, ondergesneeld door het mannelijke. Mm -hmm. En dat het me eigenlijk uh, mijn eigen ontwikkelingstraject was. Maar als coach begon ik te merken dat andere mensen daar eigenlijk net zoveel last van hadden. Nou, op een gegeven moment werd ik in mijn loopbaan werd ik uh, assessor. Dat betekent dat je competenties meet bij mensen. En ik begon te merken dat sommige mensen een disbalans hadden in hun masculine competenties en een feminine competenties. Je zegt som, sommige? Volgens mij heel veel, toch? Ja, maar zo, ik kan natuurlijk dus niet alles meten. En uh -huh. ik, dus daar waar ik op een gegeven moment het gevoel had, hier, hier stagneert de professionele ontwikkeling. Daar merkte ik dat er een disbalans was in, het, in, de, in de feminine. Nou, Oké, okay, echt, echt als in de professionele ontwikkeling iets, ja, ja, laat maar zeggen, misgaat. Ja, ja. Dat komt, dat kan ook de oorzaak hebben daarin. Ja. ja, en toen had ik zoiets van hier wil ik wat mee. Ik wil, ja. ik zie bij mezelf dat het een ontwikkelingstraject is. Ik zag het bij mensen in mijn coachpraktijk. En toen zag ik ook dus in die professionele ontwikkeling. Nou, toen ben ik naar eens een keer naar een seminar gegaan van Karen Haamaker. En die had het over masculine en feminine structuren in de maatschappij. En toen gingen mijn ogen open. Toen zag ik het opeens overal. Ja. En uh, toen vond ik het heel spannend om te merken, van is het nou ook een maatschappelijke tendens? Nou, in spirituele kringen. En weet je misschien dat al heel veel, vaak wordt gezegd dat we in een tijdperk komen. Dat er als het ware een vrouwelijke energie uh, naar uit de uh, kosmos vaait de wereld in. Maar ik ben natuurlijk ook ergens nog een ingenieur. Dat ik zeg, ik wil het echt zien in die maatschappij. Toen heb ik een rapport gelezen van Iteke en Een trendonderzoeker Justine Marseille. En die bevestigde eigenlijk. Wat ik dus ook zag. Ik zal wat voorbeelden geven. In economie zie je dat er een ontzettend accent ligt op de belevingseconomie. Nou beleving is vrouwelijk. Je ziet zeg maar in de televisie dat interactiviteit en de emotietv enorm gegroeid is. Ja. Nou, interactiviteit vrouwelijk, ja. is vrouwelijk. Je ziet nu eventjes in de democratiseringsgolf in Midden-Oosten. Ja, dat is democratiseringsparticipatie gelijkwaardig. Je ziet natuurlijk in het vallen van de. Uh, of zeg maar door internet. is er enorm veel gelijkwaardigheid ontstaan. tussen consumenten en producenten. tussen de burger en politieke bestel. Dus door het delen van kennis. en het mobiliseren van kennis van de internet. Uh, nou dat kan ik wel een tijdje doorgaan. Je ziet dus in de maatschappij. Uh, als het ware dat dat feminine. Uh, ja, terug te zien is. dat het inderdaad toeneemt. Ja, ik moet zeggen, ik ben wel blij met je. Want ik, ik, ik, ik zit altijd nog steeds van witte zo in het patriarchale um, stuk van deze, van deze maatschappij. Maar natuurlijk is het zo dat er dus al heel veel mooie, mooie ontwikkelingen op zijn. En ik heb het dus nooit gerealiseerd dat er dus hele feminine ontwikkelingen zijn. Ja. Ja. Nou, ik zo. denk dat ik echt twee mannen hoor praten nu hoor. Vertel, Herman. Nou, Kom, maar... ik, ik denk als je ik... Karin hierbij zet, dat je een hele andere discussie zou krijgen. Want je begon al mm. te zeggen dat dus... Uh, um, in je praktijk ging je merken dat het, het, het vrouwelijke uh, naar boven kwam mm -hmm. uh, maar dat is natuurlijk als het goed is, is dat in balans en als je ook naar de voorchristelijke religies gaat kijken en naar Karin Hanapel wat ze allemaal doet, en met haar uh, Parijs van Isis bijvoorbeeld uh, ja, dan, dan is dus het vrouwelijke echt veel eerder dan het mannelijke wat bedoel je Herman met eerder? Uh, dus um, um, nu is het dus een, een mannenmaatschappij, maar daarvoor was het een vrouwenmaatschappij. Ja, maar dat, dat, dat, dat, daar hebben we het ook niet over gehad, hè? Nee, maar we moeten het wel in balans zien te krijgen. Ja, dat, gaat dus dat dan is dan dus dan waar het over gaat. Het in balans ja, ja, integratie vandaag ja. de dag. Ja, maar het ging natuurlijk vooral over dat in de jaren 60, 70 nog een hele zeg maar mannelijke Absoluut. maatschappij was. En, en nu noemt hij tot mijn blijdschap heel veel dingen op dat we nu eigenlijk langs die vrouwelijke kant zijn aan het gaan. Maar dat zegt dus niks over... Uh, 2, 3.000 jaar geleden of 5.000 jaar. Ik weet niet precies. Nee, precies. Maar als je het recent pakt, uh, zei je net van, uh, ik heb het spel ontwikkeld, omdat mijn vrouw het ene zei, en ik zei uh, precies het andere. Maar je ging dus uit van de mening van jezelf. En uh, als je je vrouw in dit geval aan het woord zou laten, zou je dus een hele andere mening uh, uh, geventileerd krijgen? Ja, maar... Dat, oh, sorry. Ja, ik... huh? ja, misschien moeten we zo meteen terugkomen op het spel, want dan kan ik het spel beter Goed, goed ik ben heel nieuwsgierig. Ja. ja. Ja, maar het, het, uh, natuurlijk hebben vrouwen, ik reageerde toch nog even, vrouwen andere meningen dan, dan mannen. Maar ik denk dat zijn conclusie vooral was dat er naast elkaar, langs elkaar heen gesproken werd. dat is mijn conclusie en ook. En okay, daar wilde hij wat aan doen. Ja, ja. En dat, daarom kwam je dus tot die. Daar zitten we op één lijn. Ja, prima. Ja. Ja. Ja. Er is nog veel werk te verzetten hoor in de Houdt het je erg bezig, Herman, dit, uh, dit onderwerp? Dit is uh, mijn specialiteit bijna. Oké. Okay, ja, ja, ja. Vertel eens? Nee, dat ga ik niet. Uh, daar ga je in. niet dat vertellen. is niet mijn programma. Oké, okay, nou dat horen we dan nou okay. nog. Oké. <laughs> ja. Maar het gaat verder. Dus de, de, er is veel vrouwelijke ontwikkeling uh, gaande. Ja, ik, nog, nog een leuk voorbeeld. Als je kijkt naar het spirituele, de spiritualiteit. Uh, zeg maar een aantal jaren geleden hadden we uh, God die besliste over goed en kwaad. Ja. En dat was toevallig een man. En dat ja. zie je in de meeste religies. Nou, toevallig. En, ja. en uh, Vandaag de dag <laughs> zie je natuurlijk dat er A, uh, uh, toch het beeld is van ik creëer mijn eigen leven. Ja. Daar is dus een soort gelijkwaardigheid in. In plaats van een dominante macht boven mij. Uh, is er als het ware een soort zelf beschikking. Nou, misschien met de korrelzout, maar uh, dat is dus wel het veranderende wereldbeeld. En als je ziet hoeveel belangstelling er is voor uh, Maria Magdalena de laatste mm -hmm. tien jaar. En dat die als het ware ook een ingewijde was. Ja. Uh, ik mag toevallig uh, voor Ananda de lezingen organiseren. En wij krijgen eerdags uh, Anine van der Meer. Ik weet niet of je die kent. Dat is uh, schrijfster van uh, Venus is geen fan. Ja. Echt een, ja. Uh, een dijk ja. van een boek. Ja. En ik heb Karin Haanappel ook uh, een keer uh, in de lezing gehad. Ja, dat dat leuk. Was, dat was erg leuk. Ja. Maar het leuke van mij is dat ik een man ben. Er zijn in zijn, ieder zijn vrouwen die deze boodschap ja. uitdragen zijn. Ja. <tie> dat is ook om de zaak in balans te brengen. Ja. En. Ja. En er zijn ook vele priesters, ging, of minder priesteressen. Ja. Te... Maar het grappige, Bart, is omdat jij een man bent, geloven wij mannen man in jou. Kijk, kijk, kijk, hier zo de, de, de, de... Ja, oké, precies. Ja. Hey, dus uh, nou het gaat gaat goed met vrouwelijk vrouwelijke principe, daar ben ik heel erg blij mee. Ik zit dan bijvoorbeeld ook aan een Obama te denken. Hè. Als je die naast Bush zet, ja. dan uh, ja. is die een behoorlijke, het is een vrouwelijk en mannelijk aspect behoorlijk in, in balans. Ja. En Bush was echt zo'n cowboy, hè. Die kwam van een nou ja van erg conservatieve hoek. Ja, dus um, zijn we er nu of uh, kunnen we nu gaan rusten? Nee, maar misschien is het goed om zo meteen Eerst te uitleggen wat het mannelijk en vrouwelijk principe is Want dan kan je okay. we weer verder gaan en kijken voor Hoe je dat nog verder in die maatschappij Prima. ziet uh, Nou, gaan we eerst even naar muziek Is dus dat goed? En ja. dan gaan we straks het mannelijk en ja. vrouwelijk principe aan um, Ja, onze gast heeft uh, wat uh, muziek uh, meegenomen En uh, daar gaat hij wat over vertellen Ja, ik heb drie muzieks is, uh, Of nummers uitgekozen en het eerste is uh, Toen was ik uh, in mijn puberteit Dus de voor tops, reach out, uh, I will be there En dat geeft als het ware het eerste beeld wat ik had van mannen en vrouwen. Uh, de sterke man die zegt, kom maar bij mij als je problemen hebt. En, uh, ja, het is een beperkt en eenzijdig beeld, maar zo is het natuurlijk bij mij ook uh, begonnen. Dat waren ons mooie tijden. Dat waren mooie tijden. Luisteraars, heerlijke muziek van de Four Tops. en Reach out and I'll be there. En Bart en ik concluderen net dat het helemaal lekker uit onze jeugd is, dus we gaan heerlijk mee, uh, mee te swingen. Prima muziek. Nou, welkom terug bij uh, Inspiratieradio. Vanavond hebben we dus als gast Bart van Baarsen En hij is schrijver en coach. En het onderwerp dat we bespreken is het mannelijke en het vrouwelijke principe. En we gaan het in dit blok hebben over het mannelijk en vrouwelijk principe. En Bart, we hadden uh, nog net even een uh, gesprekje. Over, uh, over uh, ja, moeten die mannen nou allemaal vrouwelijk worden? He, ik zie er allemaal mannen met trusjes lopen. En, uh, nou, wat, wat verwijfde typetjes. En dan, dan zijn we er. Ja. Maar toen zei je, nou, ik maak het maar een grapje, maar... Nee, maar misschien doen. mag ik deze vraag even parkeren zodat ik eerst het principe uitleg en ja. dat we dan weer terugkomen okay, op prima. de vraag ja? Nou, wat is het mannelijk en het vrouwelijk principe kun je daar wat over zeggen Ja, het, ik wil het doen aan de hand van uh, het gebied werk dus ik laat spiritualiteit seksualiteit en opvoeding even buiten beschouwing Dan ja, uh, gaat echt over het werk ja. want daar heb je dat kaartspel ook voor ontwikkeld voor ja en, en dat maakt dat het het handigste is om uit te leggen in principe komen het op die andere gebieden ook zo uh, terug maar het, is even, het, het, het principe wordt helderder mm -hmm. uh, nou, er zijn als het ware vier gebieden uh, waar ik het zou willen uitleggen. Dat is doen en zijn, denken en voelen, onderscheiden en verbinden en vormkracht en bezieling. En als we dan nou bij het eerste beginnen, is het, uh, ja, die, de, de, de masculine pool, dat is een naar buiten gerichte kracht. Daar, daar komt daadkracht uit voort, dat neemt initiatief, is gefocust op zijn doel, wil dingen neerzetten, is commitment voor zijn doel. Dat is echt naar buiten toe dingen neerzetten in de wereld. De feminine kracht is een naar binnen gerichte kracht. Daardoor heeft het ook aantrekkingskracht. Daardoor kan het vrouwelijk ook verleiden imperfectie mag er zijn um, het is geduldig door de naar binnen gerichte kracht is er dan ook een soort omgevingsbewustzijn in plaats van focus op het doel en als je dan kijkt naar het vertrouwen heeft die masculine pol vertrouwen in zijn kunnen en het vrouwelijke heeft vertrouwen dat het goed komt Hmm. Zijn twee, uh... Kijk je naar het volgende gebied Denken en voelen uh, Dan is dat uh, ja, De masculine pol die oriënteert zich op de wereld Door middel van het denken Wil het begrijpen ja. Het gaat uit van feiten gaat uit wat het logisch kan redeneren. Daardoor kan het ook heel uh, efficiënt plannen maken redeneren. Uh, de kracht van het woord uh, Maar alles wat niet begrepen kan worden Bestaat dan ook niet hè? Dus intuïtie het mag allemaal niet te zweverig zijn ja. En het oriënteert zich op de wereld in het van het gevoel. Het gevoel erbij is heel belangrijk. Hoe voelt dat? Ook in het contact is, gaat het om gevoelscontact. Uh, dus het is heel erg op het voelen van situaties, op het voelen van mensen, op het voelen bij mezelf, wat maakt uh, of je een beslissing, uh, welke beslissingen je neemt. Maakt het dan ook dat er meer gerelateerd wordt door de man aan de rechter hersenhelft en door de vrouw aan de linker hersenhelft of dat Ja, ik moet altijd die, die, die, die ik moet altijd even nadenken. De man is de linker hersenhelft. In helft is links en sorry, intuïties rechts ja. en. Uh, ja. Ja. En het, het, door, het, door het gevoel heeft de vrouw ook als het ware makkelijker toegang tot het onbewuste van de mens, wat je zou kunnen zeggen, de ziel van de mens. Uh, dan gaan we naar het derde gebied. Even de tweede. Ja. Eigenlijk uh, hebben we aan dit tweede principe te danken dat jij dit spel bent gaan doen. Hè? Want het ging over communicatie. Ja. Ja. En zij sprak uit haar, uit, uit haar gevoel en jij sprak uit je verstand. En ja. daar spraken jullie langs elkaar. Ja. En toen ja. dacht je, hey, ik, ga, ik ga hier wat aan doen. Ja, ja. ja. ja dat, dat, dat is inderdaad gewoon begonnen. En dat merk ik natuurlijk in koop. Ook, maar dat ik inderdaad merk van... Uh, ik kan op twee manieren met mensen communiceren. Doe ik het masculin, dan gaat het om informatieuitwisseling. En dan gaat het dus puur om de woordenstroom. En doe ik het op de feminine wijze, dan voel ik over die onderstroom... Welk gevoelscontact hebben uh, is er een energieuitwisseling, voelt het goed. Ja. En het is ook het heerlijk als die twee congruent met elkaar zijn. Ja, en ik vind, ik vind het bijvoorbeeld ook heel erg lekker om het gewoon af en toe eens helemaal lekker mannelijk te doen. Hè? Bijvoorbeeld ja. een politieke discussie waar de stukken vanaf springen. Ja. Dat, dat is ook gewoon heerlijk en ja. het is ook bijvoorbeeld tijdens coaching is het gewoon heerlijk om inderdaad helemaal in die feminine structuur te gaan, hè? want dan ga je het heel erg op je gevoel uh, doen, Maar ja. dus het is ook leuk om daar gewoon ook voor te kunnen kiezen ja. en daar gaat het ook om, het gaat niet om dat je het een moet kunnen of het ander moet kunnen, het gaat om dat je als het ware kunt kiezen, dat je beide modussen kunt, kunt beschikken als een gedragsrepertoire ja, ja. Ik noem het daar maar dat je kunt schakelen tussen denken en voelen en met doen en zijn is dat je het als het ware kunt integreren en bij die volgende gebieden onderscheiden en verminderen is dat je het als het ware kunt balanceren. Ja, dus het derde gebied is onderscheiden. Ja, en... de, de, het mannelijke in de mens ziet is, is verschillen. Mm -hmm. Dat is heel apart. Het is echt uit om het zien van verschillen. Daardoor kan het ook onderscheid maken tussen ik en jou. Uh, het is dan ook uh, ik gericht. Het mannelijke heeft als het ware heeft zijn ankers meer in het ik dan het vrouwelijke. Ja, geloof ik ook wel. Want vrouw is ook meer collectief gericht. Hè? Ja, het is echt ja. gericht op het wij, op het samen zijn, op harmonie. Kinderen. Op, op, uh, ja, op daardoor... verlening op zorg. Ja. En het mannelijk is veel meer ik ben ik en jij bent jij. Ja. En daardoor kan ik ook het zakelijke van het persoonlijke onderscheiden. Daardoor kan ik ook zeggen waar het op staat. Ja. Terwijl het de, de, de feminine pol is al meer geneigd in de harmonie. Ja. Mijn, mijn ex zei altijd ik kom er niet uit want alles heeft met elkaar te maken. Weet je wel? En dan had ik het gewoon over iets en dan maakte zij dat twintig keer groter en ik zeg nee maar ik heb het echt wat ik zei daar heb ik het echt over. Nou dat is typisch een man vrouw verschil ja. Ja. en die laatste het laatste gebied ...is uh, vormkracht en bezieling. Uh, het feminine Pool is het, ja, het levensgevende uh, principe. Uh, dus Vanuit die enorme levendigheid, die energie... ...ontstroomt er ook creativiteit, stroomt de bezieling... ...kan je in de flow raken, als het ware. Uh, en het masculine is als het ware om die impulsen... ...die vanuit het feminine komen, om dat de wereld in te zetten. Uh, en het masculine heeft zoals het ware een missie... ...dat ook zijn plek in de wereld veroveren... ...en zegt dit is mijn domein, dat zijn mijn verantwoordelijkheden is dan ook, eh, en wil ook als het ware ja, zal die plek verdedigen en zal daar ook assertief bij zijn. Hmm. En het mooie is dat het kan vormgeven aan die impulsen die het van binnenuit krijgt, van het vanuit feminine, namens die vormkracht met zijn verantwoordelijkheden en taken die dat met zich meebrengt. En je hebt bijna nodig, hè? Ja. Je hebt en de bezieling nodig en de diepere impulsen, maar je hebt die vormkracht nodig om dat in de wereld op een goede manier neer te zetten. Mij ja. Ja. eens, Dion? Ja, Anders stagneer je. Ja. Anders, je kan nog zoveel creativiteit hebben, maar als het er niet uitkomt, dan stagneer je ja. volledig. Ja, als ik het naar mezelf bekijk, als ik te lang achter de computer zit, dan droog ik op. Ja. Dan, wordt, dan gaat die hele energie in mij, dat droogt helemaal op en dan word ik als het ware alleen nog maar taak en verantwoordelijkheid gericht. En ik ken ook mensen die helemaal in die feminine stroom gaan... ...maar het ene idee naar het andere hebben en niks... ...als het ware in de wereld manifesteren. Leert, niks manifesteren. Ja. Ja. Dus het is juist dat je als het ware die energiestroom... ...als het ware eert en die impulsen die uit voortkomen... ...en het in de wereld neer kan zetten. En daar, de, ja, daar ook dus die balans in kan vinden. Ja. Heb jij ook die mannelijke kant, herken je dat? Uh, wat ja, zegt? ik herken dat uh, heel erg van mezelf. Je ook wel. Ik ook wel van het focussen en het doelgericht en het plannen. En het uh, ook goed navigeren, maar dat zei je zelf net niet. Maar uh, ja, ik merk wel dat ik een mannelijke manier van denken heb. Ja, komt dat dan niet in conflict met je vrouwelijke... Ja, ik ervaar dat wel. Ja, mm. ja want er is wel... Uh, ik zit toevallig zelf even in een fase dat ik verlang naar ontzettende creatieve ontlading. Mm. Dat die ook in mijn hoofd aan het ontspruiten is... Mm. Maar dat ik hem eventjes niet naar buiten krijg. Dat dan weer wel. En dat, uh, ja, dat vind ik best even, even moeilijk. Dus ik vind het heel interessant om dadelijk wat meer over het spel ook te ja. horen. Ja. Oké, okay, we hebben nu het mannelijke vrouw in principe belicht. Wat ga je daar nu mee doen? Ja, nee, mag ik nog terugkomen op die vraag oh, die, op die we geparkeerd vraag, ja. uh, hadden? Uh, je zei van, moeten mannen nou femininer worden? Ik denk dat het gaat dat je als het ware beide polen als het ware uh, kunt hanteren. En dan kom ik even terug op wat Jung zei. Jung zei dat uh, als het ware elke man een feminine pol heeft in zijn onbewuste mm -hmm. en dat hij dat als het ware de menselijke ontwikkeling gericht is op het bewust worden van die pool en dat integreert in uh, zijn persoonlijkheid en dat elke vrouw een feminine bewustzijn heeft en een, in het onbewuste een masculine pool zetelt en dat het dus gaat als het ware om in een gedurende je leven uh, zij jong is dus menselijke ontwikkeling onder andere gebaseerd op het, uh, het bewust worden van die, van die pool die in het onbewuste zit en dat in integreren in je persoonlijkheid mm. dat betekent dus niet dat mannen uh, letterlijk feminine worden maar het betekent dat zij die feminine kant integreren en als het ware in hun mannelijkheid niet doorschieten door alleen maar masculin te zijn maar als het ware die vrouwelijke pol daarmee integreren dus ik weet nog bijvoorbeeld goed uh, ik was op een gegeven moment hard en streng naar mijn kinderen maar van binnen voelde ik me zacht mm. dus in mijn uiterlijkheid was ik de strenge vader en deed ik wat gedaan moest worden maar ik ik vond er totaal van binnen los van en ik voelde liefde waarmee ik deed. Nou, dat is een voorbeeld dat je als het ware wel in je kracht blijft staan, maar van binnenuit als het ware toch die zachtheid en die liefde voelt en dat als het ware in je handen kan integreren. Ja, ja, ja. je intuïtie inbrengen en dat is eigenlijk ook hartstikke krachtig natuurlijk. Ja, nou, dat durf te voelen. Ja. Uh, ja. Dat is natuurlijk heel veel. Ja, en, en eigenlijk samengevat, wat we net al zeiden: het is belangrijk dat je voor beide principes kan kiezen. Ja. Dus dat, dat mannen voor het vrouwelijke kunnen gaan kiezen, zoals luisteren en voelen en dat soort zaken, ja. intuïtie, creativiteit. En dat vrouwen voor het mannen kunnen kiezen, doelgericht kaartlezen, lezen. Ja. Ja dat soort ja en wat ik dus bij mezelf merk naarmate ik als het ware die feminine pool meer in mezelf durf te leven dat ik me als het ware meer in mannelijke kracht kom dat ik, ja. ik voel dus letterlijk dat ja. het een soort spiraalswijze ontwikkeling is dat, je als, dat ik als het ware mannelijker word dat ik als het ware het feminine meer durf te leven ja. daar heb ik wel daar een vraag over Bart ik, ja. ik, ik, loop, ik zie wel eens mannen achter een, een kinderwagen lopen met een vrouw daarnaast en dan heb ik het gevoel alsof of ze gecastreerd zijn Oftewel, ze zijn totaal uit een mannelijkheid. Het, het, het, het, het, het kan ook niet zeggen dat ze in een vrouwelijke... ...zitten, want het, het, het is gewoon helemaal... ...ken je een beetje het beeld voor, voorstellen? Niet alle mannen overigens die achter hun kinderwagen lopen. Dat begrijp ik me goed. Maar die mannen... ...sommige mannen die, die voelen helemaal... Geen man, er zit geen man meer in. Kijk nee. jij dat ermee? Kun je kunt ja. daar iets over zeggen? Nou, dat is leuk. Als je dus kijkt, en dat komt er wel eens een het volgende niet ook zo meteen uit. Um, als je kijkt naar de vrouwenbeweging. We eh, zijn de vrouwen natuurlijk in het begin. Zijn die als feministen geworden zijn, als het ware, in een masker in de pool geschoten. Om ja. te vechten tegen de masculine cultuur. Mm -hmm. En bij de mannen zie je tegenovergestelde. Dat sinds de eind jaren zestig, onder, onder de hippies. En dan werden de geiten ja. op sokken. En die begonnen als het ware helemaal in een uh, feminine pool te gaan. Aan. En als je naar Dijda kijkt, dat is een man die nogal veel schrijft over uh, de kracht van mannen. Dan zijn er als het ware drie stadia. Uh, de ene stadia is dat je een macho hebt die alleen maar uiterst uh, was is. Het volgende stadium is dat het doorschieten van mannen in die feminine pool. En het derde stadium is, is dat je dus als het ware de integratie van beide te Nee, hey, lijkt of ik uh, Boeddha hoor. Weet je, de, de rijken, de hele armen en dan ja. de, de gemiddelde. Ja. En dat is de dus dat is een goedoen. tussenliggend stadium dat je als het ware ja. doorschiet in die andere pool. Ja. Uh, voordat je het echt kunt integreren. Ik vind het heel mooi, Bart. We gaan even lekker naar uh, muziek. Ja. Uh, nou, luisteraars, we hebben weer eens een uh, primeur. <coughs> Uh, want Bart uh, heeft een nummer uitgekozen die uh, ongeveer van 1910 is uh, en toen waren er nog geen cd's en er was ook absoluut nergens meer een cd te vinden dus uh, hij heeft er uh, nu een LP mee en we hebben Herman er weer op gezadeld. die moest de pick-up uh, aanzetten en de hele mengpalaal moest een beetje slopen om achter te komen hoe die aan werd gezet maar we hebben het allemaal voor elkaar gekregen dus hij gaat voor het eerst bij Inspiratieradio Radio echt aan plaat luisteren, hij zal er misschien een beetje naast vallen die maalt, maar daarvoor onze excuses. En met de hij is niet van 1910, van 1970 het is het liedje Vrouwen van Jasperine de Jong van de, uit de musical De Engel van Amsterdam en daar zie je als het ware hoe de feminiteit vorm kreeg in die periode Maken regels, maken plannen. Het gaat nooit over mensen, het gaat alleen maar over mannen. Welkom terug bij uh, Inspiratieradio. Nou, we hebben voor het eerst naar een LP geluisterd. Het was een mooi nummer en het ging helemaal goed, Herman. Ja, dat dus, uh, is ook versteld, Richard. We gaan uh, ga je op voor ik je. Ik heb LP normaal in vijf minuten een radio uit elkaar. Dus, ja. <laughs> Alleen ja, in elkaar? Maar in elkaar krijg ik hem nooit meer. Dus. <laughs> nou, beste luister, welkom terug bij uh, Inspiratieradio. Mijn naam is Richard Buitenik. En jouw naam is... Dionne Schuurs. Ja. Vanavond was gast Bart van Baarzen en hij is schrijver en coach in het onderwerp dat we bespreken. Is het mannelijke en het vrouwelijke principe. En we gaan het nu in het blok hebben over de man-vrouw test en het man-vrouw spel. Ja, dan wil ik beginnen met het man-vrouw Kaartspel. Het zijn 88 kaarten, en we zitten hier natuurlijk voor de radio en niet voor de televisie, dus ik ga het maar een beetje beschrijven. Die 88 kaarten, die zijn verdeeld over vier kleuren. Je hebt een blauwe, en een gouden, en groene, en rode. En op elke kaart staat een, een zonnetje, dat is het mannelijk symbool, of een maantje, het vrouwelijk symbool. Ik zal er eentje voorlezen, ik geef jullie allebei twee kaarten. Dus, jij twee. En jij twee. En er zijn een aantal toepassingen. Maar een van de toepassingen is het familiespel. En dan krijg je kaarten voor je neus en dan lees je hard op voor. Um, bij mij is het, ik kan structuur aanbrengen, en dan zeg ik hardop of ik het ermee eens ben, of ik deze eigenschap heb, en in, in mijn geval zeg ik, ja, zonder enige probleem voor de ruizer. ja, ik kan wel structuur aanbrengen, en dan leg ik dat als het ware uit, en als je elkaar goed kent, dan geeft de ander feedback of hij het daarmee eens is. Oké, okay, leuk. En dat kan dus gebeuren, ik zal je dan een voorbeeld geven, ik zei al een gegeven moment, uh, ik heb gevoel voor schoonheid, en dan zei ik, uh, daar waar mijn twee dochters en mijn vrouw bij zaten en toen werd het opeens heel stil aan tafel en ik, voel, en ik had al bij voorbaat had ik al een beetje een spannend gevoel in mijn buik van zal ik nou zeggen dat ik dit, deze eigenschap heb, zal ik dat durven, maar iets in mij ja, ja ik, ik heb het wel, dus ik deed het gewoon maar na die stilte zei ik nou ja, zo voelt het althans dus ik begon een beetje terug te trekken maar mijn oudste dochter die had de wijsheid in pacht om te zeggen, nou pa, misschien heb je hem wel, maar je etaleert het nog niet mm -hmm. in je gedrag. <laughs> maar ik heb dit veel met vrienden gedaan en wat het leuk is zodra je dus als het ware zegt deze eigenschap die je hardop voorleest, heb ik. Dat anderen daar een feedback op geven en dat er dus soms ja, echt dingen omhoog komen de nooit uitgesproken dingen bij elkaar. Ja, mooi. En andersom, ik had een keer eens een eigenschap waarvan ik ik zeg, nou die vind ik onvoldoende. En dat mijn broer en zus tegen me zeiden, nou we vinden dat je die wel had. En dat was op dat moment echt een riem onder mijn hart. Omdat ze echt iets zeiden wat voor mij op dat moment heel opbeurend was. Ja. Dus het is echt een zelfontvulling. En feedback van anderen. En dat maakt dat het soms confronterend is. Mm -hmm. En soms ook ontzettend lach, lachwekkend. Heel, heel leuk. Het is een hele leuke manier om elkaar... Anders te leren kennen dan een normaal uh, sociaal gesprek. Bijna spiegelen. Ja. ja. Zullen wij feedback geven aan, op jou? Dan kennen we je niet zo ja, goed. Maar ja, ik, ja. ik weet zeker dat hij waar is. Want anders zou je zo'n spelnoot kunnen doen. Ja. Zo'n spelnoot kunnen maken bedoel ik. Zal ik ook eens even voorlezen? Ja. Ik kan het zakelijk van het persoonlijk onderscheiden. Nou, ja dat kan ik. Ik geloof je. Nou, ja, die uitstraling heb je voor mij wel. Geloof je hem ook? Ik geloof jou. Ja. Ja, ja, absoluut. En ik ken je. <laughs> ja. Wat heb jij? Want ik ook? heb, nou, deze, ja, ik ja. wil winnen. Nou, ja, dat zijn eerlijk. Is dat zo? Richard kan er wel iets over zeggen, denk ik. Nou, <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. de eerste kaart. Houden. Dus ikzelf, ja, ik wil absoluut wel winnen. Ja. ja. ja. Nou, mee eens. Ja, ja. ja En ik stem blanco, dat mag dus hè. Je ja, mag op een gegeven moment zeggen nee, ik ken je onvoldoende uh, Om te zeggen ja of nee Maar wat zegt je feminine kant, je intuïtie? Nou, mijn, mijn feminine kant zegt dat er wel een deel in jou is dat het absoluut Ja, ja, ik, ja, ja, ja, ik. ja. Nou, Het grappige is als, als ik zou zeggen, als we met z'n drieën zijn En jij zegt ja en ik zeg nee En de derde persoon zegt ook nee dan moet je die kaart inleveren. Aha. En dat is soms heel pijnlijk. Je mag niet weerleggen, je mag niet uitleggen. Ja, ja, ja maar als dus de meerderheid van stemmen zegt, ja, die eigenschap heb je niet, want toen en toen en toen ben je helemaal niet voor de hoogste prijs gegaan. Mm. Daarmee heb je helemaal niet geëtaleerd dat je zo graag wil winnen. Mm -hmm. Als dus de meerderheid zegt, nee, in onze opinie heb je dat niet. Dan moet je als het ware, volgens de spelregels, die kaart inleveren. Ja, dat is pijnlijk. Nou ja, dat is gewoon pijnlijk. Dat is even pijnlijk. wordt het op de pijn gelegd. Ja, heel pijnlijk. Nou, en wat dus ook kan, is dat ik op een gegeven moment een kaart heb. Um, ik vertrouw, even kijken, het komt goed, daar vertrouw ik op. En die vind ik heel spannend. Um, die is, ja, de, de, deze kaart is, deze eigenschap is groeiende in me. Yeah. Maar wat ik zou kunnen doen, is dat ik zeg: Nou, ik vind dat ik hem zelf niet heb, maar ik geef hem aan Richard. Ah. Ja. Dus je kan ook kaarten aan de ander geven. En uh, je doet natuurlijk in een bepaalde rondes. Hè, en dan kan de ander zeggen: Deze neem ik aan. En die legt dat dan uit en zeggen de anderen weer, of ze dat wel of niet ook zo vinden. Okay. Dus het is op een gegeven moment heel grappig. Een kaart waarvan ik zeg dat niemand die heeft, die leg ik in het midden. Dus aan het einde van het spel zit je de koekeloer of die kaart in het midden dat er eigenschappen bij zijn, waarvan je echt vindt, die heb ik. En die heb ik niet gekregen. Hmm. Yeah. Ah, ik heb een keer eens een spel gespeeld, toen eindigde één iemand met tien kaarten en één iemand met twee. Oh ja. En dat betekent dat die ene van tien heel, heel zichtbaar is. En die van twee Tuurlijk, ja. was, is dus niet zo zichtbaar. En zou je dan kunnen zeggen dat degene met tien kaarten gewonnen heeft? Nee, dat is een masculine. Ja, Oké. Okay. Oh, Mag ik je oh, Ja, ja. ja. Ah. Ik zou daar graag iets over willen vragen. Ah, ja. als, dat, als die ander niet zo zichtbaar is, kan je dan ook zeggen van die. die um vaak wat diegene dan doet is niet congruent met wat hij bedoelt of stelde ze het veel masker of meer introvert versus extra? Nee, je moet het elke keer apart zien. In dat ja. gezelschap ja, was dat zij op dat moment niet zichtbaar voor ja, die ja. mensen. Ja. In een andere, andere setting kan zij opeens wel dominant zijn en dan kan het een heel ander spelletje worden. Ja. Dus nee, dat, dat kan je niet zo 1, 2, 3 zeggen. Wat ik wel een keer heb, heb het een aantal keren gedaan. Um, so, soms met dezelfde mensen. En ik had telkens meer masculine kaarten dan feminine kaarten. Nee, dat was een terugkerend patroon bij me. In ieder niks. Uh, ja. ja. Hé hey Bart, we laten het spel ja. even waar het voor is. Want we, willen, we hebben nog twee minuten. En we moeten nog even naar het, uh, de, de test. Kun je daar nog even kort wat over zeggen? Ja, de test op www.manvrouwtest.nl kan je een test doen. Daar worden dezelfde eigenschappen die in kaartvorm zijn worden, één voor één aan je gevraagd, dan vul je in ja of nee en dan krijg je als het ware een uitslag per domein, dus het domein doen en zijn denken en voelen krijg je een uitspraak of je een denker bent of dat je een voeler bent of dat je, nou goed enzovoort en dan, okay. dan krijg je ontwikkelingstips aangenomen dat de antwoorden waar zijn waren natuurlijk. het is een je meet een zelfbeeld ja. maar, maar de reacties op de mensen die hem ingevuld hebben vinden dat toch op zich heel aardig kloppen ja. en afgezien voor jezelf als een ontwikkelingstool kunnen ze dus ook gebruiken als coach toe. Ja. Hey, we gaan het even over jou hebben. Ja. Uh, maar jouw vrouw is hier ook. Dus ik, uh, ik ga even aan je vrouw vragen nu. wat zij nou van jou vindt. Of, of jij een heel kort wil beschrijven wat Bart voor een persoon is. <laughs> Strikvraag. <laughs> um, in het kader van masculin-feminine bedoel je, Nou, mag je? Nou, als het dan ook nog meer mag zijn. Een heel waarheidslievend mm -hmm. persoon. Um, een heel uh, liefhebbende persoon een um, behoorlijk masculin Ah. Uh -huh. Althans, dat is aangeleerd gedrag in mijn opinie. In de grond is het eigenlijk een heel feminine man volgens mij, maar dat, dat is, ontwikkeling dat is dus. in ontwikkeling. Het is ingeslagen op de Technische Universiteit waarschijnlijk. Ja. <laughs> ja. Zoiets, daar zullen we het ja. ophouden. <laughs> ja. ja, en dat is een ja. beetje de kern? Ja, dat van, is voor uh, mijn gevoel de okay, kern. Oké, mooi. Ja. Nou, daar ja. doe ik het voor hoor. Hoe ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. lang ja. Ja. Ja. zijn jullie al <laughs> getrouwd? 28? 27 oh, jaar. Mooi oh, ja. Ja. Ja. Nou, Heel erg bedankt dat je dit uh, wilde toevoegen. Ja, we zitten, uh, we zitten er helaas doorheen. Uh, wil je nog heel even kort over die cursus? Uh, ja, doen? wat we doen, we hebben een training. Dat is zowel zeg maar, voor mensen die als het ware die beide, die beide polen in willen onderzoeken, als voor coaches die het als coach willen gebruiken. En aanstaande 25 mei hebben we weer zo'n training. Dat duurt van 1 tot 6. En ik mag de luisteren van Inspiratie Radio 25% korting aanbieden. Uh, dus als ze zich of maandag of dinsdag opgeven, dan krijgen ze die 25% korting. En waar is dat? Dat is in Nieuwekerk en de IJssel. Oh, nou, dat is ook redelijk in de buurt. Ja. Oké, okay, prima. Nou, staat genoteerd. Ik hoop dat de uh, luisteraars uh, van Inspiratie Radio uh, massaal uh, de, dit spel gaan uh, Of die, die workshop gaan doen. Ja. Krijgen ze dan ook dat spel? Mee? Nee? Nee, dat spel gaat er los van. Dat kunnen ze nog wel los. Dat kan je kopen of via oh, okay. de site of zeg maar, ja. tijdens de training. Ja. Oké, okay, prima. Nou, Bart, uh, ja, door het, het interview daar zijn we helaas doorheen. Ik had het dus al gezegd, het is niet. Uh, ja, het is eindig, helaas. Je gaat nog even uh, de laatste muziek aankomen. Uh, ja dat is van Whitney Houston uh, I Will Always Love You ik vind het een prachtige film Bodyguard en ik vond ook de wijze waarop uh, hij als het ware zijn rol vervult. Hè. in het begin heel gefocust, heel erg op zijn uh, heel los, heel masculine los van alle grillen van haar en op een gegeven moment valt hij dan toch verder en dan zie je hem zacht worden en tegelijkertijd blijft hij toch zijn rol goed vervullen en ik vond het heel mooi om hem zo die verandering te zien doormaken en hij heeft het moeilijk met zijn rol, maar hij blijft gefocust en hij blijft zijn, zijn bodyguard uh, rol goed vervullen. of you every step of the way Goedenavond Dionne Scheurs en ik ga weer even een greep geven uit de activiteiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en bewustwording in en om Zandvoort tot aan onze volgende uitzending. Ik zeg altijd even graag vooraf, luister gewoon even rustig, ren niet naar je pen en papier, want alles staat uitvoerig op inspiratieradio.nl. En dan nu, donderdag van 19 tot en met 21 mei vindt er in Zandvoort de driedaagse in-depth communicatie planning. training plaats. Mijn excuses, struikel over de woorden. Geïnspireerd communiceren. En op zaterdag 21 mei is er wederom het succesvolle en trendy alternatieve dansfeest Ananda Buddha Dance op het station in Haarlem. Op zondag 22 mei vindt de workshop De Groene Man plaats in Haarlem. Deze workshop gaat over de verbinding tussen mens en natuur. Op maandagavond 23 mei is er een introductie. Van The Art of Breathing in Zandpoort. Hierbij staan de geheimen van ademen centraal. Op dinsdagavond 24 mei is er weer een cursus over de zeven chakra's gegeven door Nicole van Olderen. Deze cursus is in Haarlem. Op woensdag 25 mei wordt er ook in Haarlem weer een opstelling vanuit de avondcyclus gegeven. Een cyclus van opstellingen rond verschillende thema's met per keer een korte inleiding of een inleidende oefening. En op vrijdag 27 mei is er weer een spirituele zijnteavond ook weer in Haarlem, deze keer The Bridge, Sanctuary of the Soul in een meditatieve sfeer ga je contact maken met je ziel en dit was weer een greep uit de vele activiteiten die wij in onze agenda hebben staan tot aan de volgende uitzending op 29 mei Kijkt u voor meer informatie en om u aan te melden op www.inspiratieradio.nl en leest u alles nog eens op uw gemak door ook onze gast van vanavond wat hij net vertelde over de workshop en de lezing en de sorry, de workshop waar de 25% Korting voor geld. Klik op onze site en dan kunt u doorklikken naar de gegevens over onze gast en de workshop. En er staat bij uitzending gemist. En hij staat bij uitzending gemist ook nog eens. Dus veel plezier de komende tijd! En dan geef ik het woord aan het woord. Oké, okay, nou, we zijn er alweer uh, doorheen, uh, lieve luisteraars. Um, nou, Bart, heel erg bedankt uh, voor ja, deze klaar. ontzettend interessante, leuke, ja... Uh, yeah. Het is natuurlijk heel erg actueel, dat man-vrouw. En goed dat we daar nou eens een keer een uh, aandacht aan hebben besteed, ja. in deze uitzending. Ik wens je heel veel succes met, uh, met alles Dank je wel. in carrière. We een, uh, wij geven aan de gasten altijd een, uh, een leuke gadget. Het is ontwikkeld door onder meer uh, Rob Spruit, onze technicus ook. Uh, en uh, nog een aantal andere mensen. En dat is een inspiratiespel. En dat zal je heel erg aanspreken, want het werkt ongeveer hetzelfde als wat het man-vrouw spel. Mm -hmm. Alleen dit gaat over de Maya kalender in 2020. 12. Oh, dat vind ik erg leuk. Ja, dat vind ik leuk. Dankjewel. Nou, Herman, heel erg bedankt. Je hebt het weer feilloos gedaan. Graag gedaan, dankjewel. Deze, uh, zeker met de pick-up. Voor mij krijg je een certificaat. Dionne, heel erg bedankt voor het uh, bijzijn en de agenda. Dat is een inspirerende agenda. De volgende uitzending is op zondag 29 mei van 8 tot 9 s'avonds. Ik vergeet trouwens je vrouw nog. Ook heel erg bedankt voor de input. Ja. <laughs> We hebben dan Cynthia van der Wal in onze uitzending en zij gaat het hebben over beter met paarden. En deze uitzending wordt gepresenteerd door, ja, luisteraars en dat is een primeur, Dionne Scheurs en Mario van der Linden. Hey! En een paard in de gang. En een paard in de gang. Dus dat is echt een, een, een, een, een, een primeur, want zowel Mario als Dion hebben nog nooit een uitzending gepresenteerd. Ze zijn er wel bij geweest, maar nog nooit echt zelf helemaal opgezet enzovoort. Nou, succes dames. Dankjewel. Met deze uitzending. Tot dan wordt deze uitzending op zondag en op woensdagavond om 8 uur s'avonds herhaald. En ook kunt u vanaf morgen deze uitzending beluisteren bij Uitzending Gemist op onze site inspiratieradio.nl. En daar kunt u ook de agenda bekijken, bekijken zoals Dion al zei. Wat er allemaal te doen is op het in de regio op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Wilt u onze tweewekelijkse nieuwsbrief ontvangen waarin we de gast van de volgende uitzending aan u voorstellen? Ga dan naar onze site www.inspiratieradio.nl en laat uw e-mailadres achter. Wanneer u iets kwijt wil aan ons, stuur dan een mailtje naar redactie.inspiratieradio.nl En heeft u een activiteit te melden op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit? mailt u deze dan naar Dionne en haar mailadres is agenda.inspiratieradio.nl na het nieuws kunt u nog luisteren naar de New Age muziek van Peaceful Radio, samengesteld en gepresenteerd door mijn goede collega Benno Veugen. Ik ben Richard Buitenek. En ik ben Dianne Schreurs. En, ik, en wij hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. En we gaan nu uh, luisteren naar het gedicht De Danser. En dat is een gedicht dat Bart over zijn man... Eh... Uh, uh, over zijn man, eerlijke man en een eerlijke vrouw heeft geschreven. En die die dat in geïntegreerd heeft. Nou, ik weet niet of ik het hem goed zeg. Ja, ik heb het zeven jaar geleden of zo geschreven. En eh, het was als het ware mijn ideale zelf. En toen ik dat van de week weer zag, dacht ik, ja, dat is eigenlijk de integratie van het mannelijke en het vrouwelijke tent op. En ik lees hem graag voor. De danser. Licht als de wind, vrolijk als een kind, gaat hij dansen door het leven. Lucht, licht en schoonheid worden vormgegeven. Opbeurend, enthousiast, vol levenslust, geen karwei te veel en toch nooit een must. Zijn doen is zonder denken, zonder iemand te krenken. Zijn denken zonder oordelen, zonder negativiteit, aan normen echter scheidt. Bij gelegenheid is hij een beest. Het leven is voor hem een feest. Hij spettert, hij bruist, hij geldt, hij leeft. En toch is zijn leven doorweeft met draden van discipline en respect voor het mysterie. En een zekere gratie staat hij in zijn relatie. Als vader is hij er. een steunpunt, een regulerend. Als zoon zijn vader respecterend. Hij gaat voor zijn zaak, houdt van zijn taak. Zijn onderscheidingsvermogen is groot. Hij helpt bij nood, waarheid getrouw en rechtvaardig. Onverbiddelijk en toch zachtaardig. Stil en snel, kracht en zacht, in het ritme van moene natuur. Hij is puur. Hij leeft zijn dans en danst zijn leven. Hij is een hartman en mond zijn geven. Hij danst zijn passie, hij leeft zijn woediën. Hij is de danser van zijn leven. <treeks>